9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 Het kabinet gaat buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland nog niet verbieden. Er is eerst meer juridisch onderzoek nodig, blijkt uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Ook is het kabinet bang dat een verbod slecht uitpakt voor de diplomatieke betrekkingen en voor Nederlandse organisaties in islamitische landen. Financiering van moskeeën door landen als Saoedi-Arabië en Kuwait is omstreden, omdat daarmee het salafisme zou worden verspreid. Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland hebben financiële banden met die landen. De Europese brexit-onderhandelaar Barnier vindt dat de Britse premier May moet luisteren naar voorstellen van de oppositie. Hij zegt dat er iets moet gaan schuiven bij de Britten... als ze op 29 maart met een akkoord de EU willen verlaten. Barnier verwijst naar Labour-leider Corbyn. Die wil onder meer dat het Verenigd Koninkrijk... binnen de Europese douane-Unie blijft. Op het vliegveld van Maastricht is een Russische monteur aangehouden... omdat hij teveel had gedronken. Hij meldde zich zaterdag bij de marechaussee... om te kunnen werken aan een vrachtvliegtuig. Hij rook naar alcohol. En omdat hij volgens de luchtvaartregels een bemanningslid is... moest hij blazen. De Rus kreeg een boete van 2.300 euro die hij heeft betaald.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 Dus uh, hier bij ZFM wordt een dame rondlopen. Dat is net Halemaroli, zeggen wij dan hier. En dat is Dolly de Pierik. Die zit toevallig uh, net ook een beetje te luisteren en te kijken. Ah, dus, uh, dus ik uh, zeg, zet er even bij van... Uh, nou, dit is Moorpark. En dat is toevallig een beetje uit de haar, uh, koken gekomen. En dan kan ik er ook uh, bij vertellen... dat deze jongens dus in april bij ons hier uh, gaan langskomen. Want de agenda is sinds de komst van... Joël hier een beetje aan het vollopen. Ik weet niet hoe dat komt. Heeft dat misschien wel te maken met uh, Joël zelf? Ik weet, het. Ik weet het absoluut niet. Het zal er allemaal wel een beetje mee te maken hebben. Maar Moorpark begon dit tweede gedeelte van uh, deze alternative... op 7 februari met On My Way. En we hebben natuurlijk nog meer nieuwe dingetjes. Want we hebben namelijk een nieuw uh, single van The Harder... De nieuwe single van Sammy Stereo, vooruitlopend op, uh, op het uh, album wat zij ook uh, gaan uitbrengen. En de dame die volgende week hier bij ons in de studio gaat komen. Liz V, die, uh, die hoor je hier ook zo dadelijk in dit uur. Dus dat zijn de mensen die hier uh, straks uh, onder andere te horen zijn. Dit heb ik... Nou, echt. Uh, ik denk uh, toen ik uh, mijn eten stond te maken... de ijskast uh, uh, ging uh, benaderen, zag ik ineens iets op mijn deurmat liggen... en dat blijkt dus van It's All Happening, van Jessica de Wal, uh, te zijn. En die had nog een EP, en die EP die gaat uh, binnenkort uh, verschijnen... dus ik moet er alweer heel voorzichtig mee zijn... want de releasedatum is 22 februari... en dan ga ik natuurlijk niet alles lekker wegdraaien. Dat heb ik goed in de gaten gehouden, want Sam en Julia... want dat uh, is het, uh, het verhaal van een duo en ze komen hier uit Nederland... is uh, hedendaagse Amerikanen met een eigen twist en de EP-debuut... Uh, het debuut-EP moet ik eigenlijk zeggen, so far, so good... laat het duo duidelijk horen dat ze een uur sound te pakken hebben. Hun verschillende uh, stemmen zijn uh, heel bijzonder en die gaan heel goed samen. Rijke gitaarlijnen en verhalende songs maken van So Far So Good een bijzonder debuut. De EP komt op 22 februari uit via I Love My Label. Het nieuwe platenlabel van Tim Knol. En dat is ook heel erg mooi. Want Tim Knol die heeft uh, dit uh, werk geproduceerd. Dus uh, de, de heer en de dame zijn uh, uh, erg uh, gezegend geweest. Sam van Ommen en Julia Schelkens. Dat zijn de namen achter Sam en Julia. En als het goed is... Want de cd-speler is in slaap, dus ik ga hem gewoon tot leven wekken. Is dit A Widow's Lullaby. En dat is de single van diezelfde EP. my nights. Still I long to hold your My sleeping so still I wish that you would wake. Je de groepje komt uit Rotterdam de Harde. Daarvoor hoorden we uh, Sam en Julia. En wie schuilen er achter Sam en Julia? Dat uh, zijn uh, Sam. Uh, dan zit ik weer helemaal uh, weer iets uh, te raaskallen. Dan moet ik weer even dit uh, erbij pakken. Wie zit er nou weer achter? Oh, ik, ik heb het gewoon, de EP. Die kan ik gewoon erbij gaan pakken. Kijk, dan komt het vanzelf eruit. Sam van Omme en Julia Schelgers, dat zijn uh, de namen staat gewoon in de inlee. Ga gewoon kijken. Dan uh, kom je er vanzelf achter. Ik uh, ga eens even... Kijk, hij staat al achter mij. Uh, de man die van de week jarig was... dat vond ik trouwens ook wel leuk... want die zit op dezelfde dag jarig als uh, mijn twee jongste zussen. Dus die verjaardag vergeet je natuurlijk nooit. Dus dat is uh, Marcus. Van harte nog uh, gefeliciteerd. Ja, dan krijg ik een knikje terug. <laughs> Goed. Uh, maar Marcus is uh, vanavond uh, degene die uh, Joël natuurlijk... Uh, uh, het uh, mogelijk maakt om haar liedjes uh, te laten horen... En wat we nu uh, gaan horen, dat is nog nergens te horen geweest, want dat heeft Joel mij net uh, verklapt. Het komt nog van een EP die dit najaar gaat uh, verscheiden, toch? Dat klopt. Ja. Dan ben ik helemaal benieuwd wanneer die EP gaat komen. Uh, waarschijnlijk in oktober. Sowieso oh, dus in maar... de herfst. Kijk, dat is weer mooi, want dan uh, weten we dus weer... even een vintje in de agenda, dan kunnen we weer een uh, nieuwe EP uh, eraan doen. We zijn daar heel druk mee bezig. Ja, dat, is, dat, dat willen we graag horen. Um, uh, ik, ik, ik, ik zit naar de titel te kijken en ik denk toch ook weer naar Marcus. Want de titel gaat over Man in a Town Car. <laughs> maar ik denk niet dat dat uh, daar helemaal over handelt. Dus uh, vertel Joel, wat gaat dat liedje nou ja, echt je over? Ik weet het niet misschien dat Marcus ja, in een Town Car... Nou, het is een Ford, Ford Fiesta, dus dat... Uh... <laughs> Uh, ja, nee, het gaat over een, uh, een zakenman in New York. Ik weet nog dat er een moment was dat ik het uh, zebrapad overstak. En dat ik een, er rijden heel veel black town cars in New York. Het zijn zwarte auto's met zakenlieden erin. Die worden heen gereden, heen en weer. Dus Marcus ook. En, uh, <lacht> <lacht> <lacht> Hij heeft een zwarte auto. Dus. <lacht> hey, heel goed. Ja. En ik stak over. En ik weet nog, dat die, meestal zijn die zakenmannen verscholen... achter um, geblindeerd glas. Maar als je dus net voor ze loopt, zag ik precies die man. Ik keek ik hem recht aan en ik vroeg me af, wat is zijn verhaal? Wie is hij? Wie is die man in die zakenauto die altijd maar van A naar B gaat en altijd maar ren rennend heen en weer gaat, maar nooit echt stilstaat en achterom kijkt. Ik heb dit liedje over die zakenman geschreven. We zijn heel erg nieuwsgierig. <laughs> Watch her through the glass. You had to make a call driving so fast. The ends See? You. In, het hele, in die hele sfeer meegenomen, als het ware. Ik zie uh, New York ook echt uh, helemaal voor me. Het uh, dat, uh, dat is een beetje, ook dat, een beetje echt een sfeersong. Komt toch ook een beetje de dromerigheid uh, waar, uh, waar jij het uh, al over hebt. Dromen is leven. Nou, ik ja. denk het wel eerlijk gezegd als ik, naar dit, ja, als ik naar dit liedje luister. En uh, het goede nieuws, dames en heren thuis. Meisjes en jongens. Lijkt wel PP Fisher. Is dat dit liedje op het tweede EP op de tweede EP gaat komen, die ja. dit najaar gaat komen. Dus, ja. En dan liggen wij wel voor de deur om uh, zo'n EP <laughs> op de weer de af deurmand. te nemen. Ja, natuurlijk. Uh, ik zal het, jullie gelijk uh, eentje sturen. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Met liefde. Uh, het volgende nummer heet uh, Streetlights. Nou ja, als ik naar buiten kijk, dan is het <laughs> nog steeds het volle straatlicht in februari, maar dat gaat veranderen. Gaat het ook over de seizoenen? Uh, Streetlight het gaat over mijn wandelingen in over de bruggen in New York. Ah. Met alle straatlichten. Ja. Het was inderdaad wel door de seizoenen heen heb ik daar gelopen. En zie je de stad inderdaad veranderen. Dus je hebt in mijn gelijk Jaap. Ah. <laughs> Hartstikke leuk. <laughs> leuk leuk voorschot. Ik denk nou ja. ja nee Super. Ja, wat leuk. Um, ja. Dat je dat inderdaad gelijk ziet. Ja. Um, voor je ziet. Ja, ja. Ik weet nog dat ik over de bruggen liep. Dat ik de straatlichten zag, de lichten van de stad, de helikopters die overvlogen. En het was altijd heel sprookjesachtig, heel dromerig. Ja. Ik, had, uh, ja, ik, ik heb daar heel veel inspiratie uit gehaald. En dan is het meteen een papiertje erbij pakken een pennetje ja. pakken, tekst opschrijven... een melodietje ja. in, je, in, je, in je hoofd uitwerken... en dan is het liedje al bijna geboren, eerlijk gezegd. Ja, ja mooi hoe dat gaat. Ja. Nou, dan zijn we nu natuurlijk nu uh, heel erg nieuwsgierig... want deze komt volgens mij ook van de laatste EP... die jij hebt ja, uitgebracht. Silhouette, hè? Klopt. Ja, Silhouette, uh, klopt. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig hoe die hier klinkt. Ik ga aan de slag. Ja. Street streetlights move on nothing but the rain I'm waiting It's too Is die harde stad veranderd in bijna een sprookjesdecor van Walt Disney? Uh, zoals jij het zingt, denk ik. Nou, dan is het, uh, lijkt het wel een hele vriendelijke stad Disneyland. Ja, nou ja, goed, zo komt het over. Maar dan denk ik ja. <lacht> uh, maar het, het, er zit echt ook, uh, lijkt het wel inderdaad van alles in. Of je de sneeuwvlokken door de straten van New York ziet. Of het groen uh, van Central Park, om maar wat te zeggen. Ik ja. ben nog nooit in New York geweest, hoor mensen. Maar ik, uh, ga gewoon, uh, ik, ik zeg het gewoon in blind. Zoals ik uh, denk dat uh, New York er een beetje uitziet. Dus, uh, maar jij, jij, jij bent er geweest. In, uh, jij hebt er ook een tijdje gebivakkeerd. Dus, uh, dus ja, ja, het is een miljoenenstad, denk ik. Het is heel bijzonder, ja. ja. We horen zo dadelijk het, uh, het laatste blokje van twee. Dank je voor het uh, moment. Want we gaan nog eventjes uh, door met... Uh, Muziek en dat is stevige kost, vrienden thuis. Want dit is De Nieuwe van Sammy Mysterio. Even de uh, veiligheidsgordels, even de bijpakkers. Sam Mysterio met Leap Into The Flames. Feel the scent of my body the sky and cloudy Couldn't take me away from you Oh, I've been waiting, waiting for this night Waiting for this love to come into my life Yeah, I've been searching, searching for a light Now I'm Ja, het leuke is uh, dat, uh, dat ik uh, nu eventjes naar achteren moet kijken. De techneut moet komen, want uh, we gaan uh, de laatste twee uh, liedjes uh, doen. <laughs> die die <worden> helemaal, uh, <laughs> schrikken helemaal natuurlijk. Maar goed, het, dat is altijd wel het meest grappige eraan. Twee nummers achter elkaar uh, net uh, gedraaid. De nieuwe van Sam Mysterio, die zal uh, ongetwijfeld uh, zullen mensen zeggen... Van, wat is dat voor Harry? Nou, het, uh, het, het intro is redelijk stevig... maar daarna dan gaat het nummer toch wel uh, enigszins wat in een uh, wat lagere versnelling. Leap Into Flames, de nieuwe single. Uh, dank Paul Glandor van Sam, Sam Mysterio... die mij zo vriendelijk was uh, om dit uh, werkje toe te sturen. En uh, Ready to Dive, die hoor je net uh, gehoord. En daar zit uh, Jora achter. En wie schuilt er achter Jora? Dat is Mario Kruideman. Is hier ooit ook geweest, maar toen onder de naam April Rose. Dat, uh, dus dat is een beetje de geschiedenis uh, die ik dan uh, kan uh, vertellen. Uh, nu, de laatste twee nummers die wij gaan horen van, uh, van uh, Joël: Maple Tree en Stolen Moments. En Maple Tree, waar gaat het over? Maple Tree gaat over Riverside Park. Ik vond het altijd heel leuk om... Het is een heel gek park. Het is verticaal mm -hmm. en dan heel, heel klein, horizontaal gezien. Maar het loopt helemaal van het noorden van Manhattan tot het zuiden. Ja. En het is een heel mooi park. In de lente is er een, um, een bloesemroute die je kan lopen. En dan zie je het hele Riverside Park alleen maar knalrode bloesem overal. Dat is prachtig. En daar gaat het over. Oké. Okay. Dan er veel um, esdoornen ook. in? maple tree is esdoorn. Zit ook in een Canadese vlag volgens mij. Klopt. Ja. En maple syrup. Is ook heel lekker. Hetzelfde dus als zoet. Lekker zoet. Heerlijk. Ja. Tim. En vooral op een gegeven moment als jij over de vogels begint... dan kan je ze ook eigenlijk zien in die bomen. Dus dat, uh, dat maakt het dan ook wel weer heel erg visueel. De muziek. Uh, de gestolen momenten. Nou, die heb je al uh, veelvuldig gedaan, denk ik, uh, vanavond. Dus, ja. de stolen gestolen moment gaat over een enorme sneeuwstorm. De ergste sinds 1997. Die woedde door New York. Precies een week nadat ik aankwam daar. Uh -huh. En... Uh, het was ongelooflijk. De hele stad lag plat, er was geen openbaar vervoer, geen auto. Een paar auto's waren echt gestrand op de avenues, ja. het was echt vreselijk. De bandweer kon er niet door. Het was echt een spookstad geworden en ik weet nog dat iedereen elkaar ging helpen en dat er een soort gevoel van saamhorigheid ontstond, waarbij de zwervers werden geholpen, de bedelaars, de buren hielpen elkaar, compleet onbekenden gingen we elkaar helpen. En dat vond ik zo mooi. Ik ga even eten, hielp mensen uit auto's, uit de sneeuw, van A naar B. Van alles en nog wat gebeurde er. En dat vond ik heel mooi om te zien. Het was eigenlijk een heel mooi welkom in New York. Ja, ja een vreemd welkom, maar wel een heel mooi welkom. Vreemd welkom, maar ook een mooi welkom. Ja, ja. Daar gaat dit nummer over. Stolen Moments. Goed. We've turned the sand glass and fall through like time De sneeuwstorm is voorbij. Ja. En ook jouw optreden is ook ten einde gekomen. Maar het was wel heel erg mooi. Ook het laatste nummer. Dank je, nummer wel. Dus, Dank je um, wel. Heel leuk. Ja, ja wij ook wij, ook, wij ook, wij ook dus. Um, we gaan nog even zo direct nog een kleine afsluiting uh, doen uh, hier voor deze microfoon. Dus dan hoef je niet meer daar te staan. Dus dat doen we zo. Maar we gaan natuurlijk ook nog uh, weer even met de lijst uh, verder die ik uh, hier nog uh, voor me heb liggen.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 complete band is uh, bij uh, mij in de studio geweest, inclusief uh, Jasmine van der Waals, want die is als sessiemuzikant nog meegeweest met Daisy Ducro, want uh, dat was ook wel heel erg leuk. Daisy Ducro die kwam hier met rokende banden wat uh, binnen zitten. maar de uh, dames van Dakota die zijn hier geweest voor een interview en we wilden dat heel erg mooi gaan uitzenden en toen ineens trad er een wethouder af en toen moesten wij onze zendtijd afstaan. Ben ik nog gebelgd over, maar goed. Het uh, <laughs> heeft weinig zin. Um, uh, het uh, optreden van uh, Joël Zit erop. Uh, vond je het leuk? Ik vond het ontzettend leuk. Zeker. Ook, ge ook gezellig, zeker? Ik vond het ook heel gezellig. Zand voor zijn gezelligheid. Uh, Juist. Ja, ja. Ja, ja. En ik ben um, heel blij dat het beeld weer een kwartslag om is. Ha, ha, ha. Heel fijn. Het beeld, uh, nou ja goed, dat is een ik meteen interpretatie. Kijken, ja, ja, ja. Ik ga zo meteen kijken. Ja, ja, moet je, je moet even richting de Dirk van de Broek uh, Kijk, rijden de in, uh, in Zandvoort. Ga ik doen. Dat zit, uh, dat zit uh, als je hier, hier dan weer gewoon een beetje richting de kust rijdt, dan ja. kom je er vanzelf. Dan richting het casino en dan moet je even uh, rechtsaf. En dan bij Dirk van de Broek moet je linksaf en dan sta je bijna bij het beeld. Dus, okay. uh, dus het moet even een beetje te, de boulevard okay. Um, dat is één. Um, het tweede is: uh, zijn er nog optredens uh, die we van jou nog kunnen verwachten in uh, de nabije toekomst? Uh, ja. ja, elke week staat op mijn website mm. en www.joellegoedscharren.nl. En ik speel volgende week onder andere in Utrecht. Dan speel ik bij Radio 5 in Hilversum. Dat is ook ah. heel leuk. Bij Manuela Kemp en Henk-Jan Smit. Ah! Ja, ja superleuk. Ja, en ook daar zit dan weer een dwarsverband met mij. Want uh, ik bedoel, ik, ik, wij ja. hebben hier uh, ene Mink Boskamp ooit uh, in de studio gehad. En Mink Boskamp kent dus de oh, beide presentatoren. Leuk. Dus uh, dat, dat is dan ook ja, wel weer check. grappig. Um, nou, goed, uh, ik... dat is Radio 5. Ja, Omroep Friesland. Ja. Uh, Noorderwind? Uh, ja. Noorderwind, ja. Dat is een heel mooi, mooi programma wat ze daar uh, doen bij uh, Omroep Friesland. Uh, laten ze uh, regelmatig... Leuke dingen horen. Kijk, ja. Hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Pak je in Amsterdam, pak je in Rotterdam. Uh, dus ja, het is druk, hartstikke leuk. Oké. Okay. Nou, we vonden het hartstikke leuk dat je er was. Ik en... vond het ontzettend leuk om hier te gast zijn op bij Alternative FM. Ja. Um... Ik vond het echt heel leuk. Een hele goede, hele lieve mens. Hartstikke leuk. <laughs> ik wens je een fijne thuisreis. Uh, Marcus die loopt hier voor me, achter me en uh, weet ik hem wat, dan zeggen wij altijd in koor. Uh, tot volgende week, inderdaad. Heel fijn. Dat, uh, dat gaat nog steeds heel erg goed. Straks hebben we Vader Veugen met uh, Peaceful Radio. Dat zal heel wel dicht in de buurt komen... met uh, de dromerigheid uh, wat uh, Joël ook uh, heeft uh, gedaan. En we hebben er nog één die we nog uh, moeten draaien. En uh, dat uh, is een dame die ik ooit uh, ben tegengekomen in een bluesband. Ruby's Explosion neigt een beetje tegen de punk aan. Maar nu heeft ze het pad van de songwriters gekozen. Dat hebben we over Nicky Monroe... En de Peace of Mind sluit deze uh, uh, dag van Alternative FM af. Volgende week dus weer met uh, Lissy V, Lisanne Veenendaal. Met uh, een nieuwe aflevering. Dag! Yes, time will tell, but love